Na een bestand van twee dagen wordt zeer weer beschoten met raketten en tanks. Honderden burgers zijn de kuststad ontvlucht. Hulpverleners maken zich zorgen over mensen die de stad niet uit willen of kunnen. Een konvooi van het Rode Kruis moest omkeren vanwege zware beschietingen. Zaterdag noemde de organisatie de situatie afschuwelijk. In Londen is het proces begonnen dat de Russische miljardair Boris Berezovsky... heeft aangespannen tegen een andere Russische magnaat die ook al jaren in Engeland woont... Roman Abramovic.